Planeteneter, door Julian van Remooteren. Deel 26, De aarde beeft. Ik moet toegeven dat heel deze eter kwestie niet vrij is van verrassingen. Wat zich eerst beperkte tot een psychiatrisch onderzoek van het team dat ooit de Beta 2 bemande... ...dat is momenteel uitgegroeid tot iets wereldomvattends... In één klap hadden de ruimtevaartingenieurs Schmol en professor mij ervan overtuigd, bijna van overtuigd moet ik zeggen, dat het eventuele bestaan van de zogenaamde planeeteter eigenlijk van geen belang was. Zoals het goede geleerde betamend hadden ze zich aan de nuchtige feiten gehad. De ramp die de maan getroffen had en die de geschiedenis was ingegaan onder de naam grote maanbeving en de gevolgen die deze catastrofe had voor de aarde. ...gevolgen die eveneens capsofaal mochten worden genoemd... ...wat onze wereld wachtte een reeks geweldige aardschokken... ...die bijna een miljard mensen rechtstreeks bedreigden. Dit was zorgvuldig verzwegen uit angst voor paniek. Men had inderdaad geen andere keuze... ...omdat de evacuatie van de bedreigde gebieden onmogelijk was. Of men konde mensen de waarheid vertellen... ...met een nooit geziene paniek als gevolg... ...of men deed alsof zijn ze neus bloeden. Maar dan zou de paniek... Op het moment van de aardbeving uitbreken. om dan onmiddellijk in de dood te worden gesmoord. Ik, ik huiver als ik daaraan denk. En voor het eerst in mijn leven weet ik wat echte angst is. En ook niet de angst voor het individu dat zich bedreigd voelt. maar de angst om wat ons zou kunnen treffen als maatschappij. als leefgemeenschap, als ras. En je dan onmachtig weten, dat is het allerergste. Alle wapens waren mij in één klap uit de hand geslagen. Tegenover Smol en Hinde voelde ik mij tegelijk beschaamd, maar toch ook dankbaar. Ik wilde dat ik een honderdste deel van hun koele zelfbeheersing bezat. Ik was nog bij hen toen Walter iemand mee opriep. <truimert> ben jij het, Walter? Neem me niet kwalijk, dokter, maar dit moest ik u toch even berichten. Erika is teruggekomen en zegt dat ze opnieuw en definitief met u wil meedoen. Wat zeg je? Erika is terug. Ja pas gearriveerd. Ze hoorden hoe het momenteel gesteld is aan de Amerikaanse westkust. en vindt dat het een plicht is om opnieuw mee te werken. voordat het definitief te laat is. Ja, ik, ik zit hier nou wel in een belangrijke vergadering, Walter. Uh, luister, uh, hou Erika in elk geval onder, de, onder je hoede, ja? Wanneer denkt u terug te komen? Zeker vandaag nog. Oké, okay, dat kan. Oh, en we hebben nog andere nieuws: rapporten over de aardbevingen. Goed, goed, goed, we zullen zien. Ik moet u uitschakelen, Walter, tot zo. Tot zo, Nadok, Ik had gedacht dat u het wel zou interesseren, dat van Erika bedoel ik. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Doe dan mijn hartelijke groeten. Ik ga sluiten, hoor. Nadok, hè. Wat zei die daar over aardbevingsrapporten? Ze waren op het spoor gekomen van de echte waarnemingsverslagen. Aardbevingen plus 40%, u weet wel. Nou, daar hebben ze niks aan. Erika Blankers emoties hebben dus opnieuw de overhand gekregen. Ja, nu heeft het allemaal inderdaad geen belang meer. Het was beter geweest dat ze destijds onmiddellijk een de grote behandeling hadden gekregen. Nieuwe John, helemaal voor niks gestorven. U mag zich niet schuldig voelen. U deed het om bestwil. Net als wij trouwens. We wilden geen enkel risico nemen om paniek te vermijden. Maar ja, kom, we praten er niet meer over. Ja, wat, wat denkt u nu te doen? Afwachten. En hopen dat de ramp niet zo groot wordt als we vrezen. En wij, ik bedoel, is dit gebied ook bedreigd? Wij kunnen enkele onaangenaamheden verwachten. Vloedgolven die de kusten kunnen toetakelen. Ja, maar de mensen die er wonen, worden die gewaarschuwd? Er is bericht onderweg naar alle radio- en televisiestations. De schepen worden uit zee teruggeroepen en de hulptroepen zijn gemobiliseerd. We zullen zeer waarschijnlijk ook enkele aangeschokken te verduren krijgen, maar kom, we zijn er niet zo erg aan toe als Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld. Duitsland en Frankrijk, hoe bedoelt u dat precies? We vrezen dat de vulkaanmassieven van Eifel en het Centraal Plateau opnieuw actief zullen worden. Waarnemingen Wij wijzen uit dat de temperatuur ondergronds oploopt. En niet zo'n klein beetje. Ik bedoel dan de ondergrond naar bij de vulkaanreeksen. Maar daar zult u toch de bevolking wel evacueren? Wij hebben besloten niemand te evacueren, dokter. Wat bedoelt u met wij? De enkele tientallen die weten wat er gaat gebeuren. Maar dat, dat, dat, is, dat is niet redelijk. Ik, goed, ik geef toe dat je bijvoorbeeld niet de hele kust van Amerika kunt ontruimen, maar een paar vulkanische gebieden. Ik haalden Frankrijk en Duitsland slechts als voorbeelden aan. Er zijn natuurlijk nog Italië, IJsland, de Canarische eilanden, Griekenland, om het bij Europa te houden. En neem van mij aan dat er geen plek ter wereld veilig kan worden genoemd, dokter. U laat dus de ramp over u komen en dan kijkt u naar de rand. Gaat u zien wie er nog een leven is? Dat kunnen we anders doen. Ziet u een ander op? Maar het, het, is niet, het, is, het is toch niet ondenkbaar dat u de mensen die in de weide van vulkanen wonen de raad geeft... ...om tijdelijk uit te wijken naar veilige geoorlogen. Met de nodige omzichtigheid kan hier grote paniek vermeden worden. Dat is toch duidelijk? De ingewijde mening van niet, dokter. Nu behoort u daar ook bij en u moet zich aan de regels houden. Ik heb niet om opname in uw club verzocht. U hebt van zelf ingebracht. En uw zogenaamde regels ken ik helemaal niet. U had me daar bijna in laten lopen, maar nu zie ik dat er niet stop, mijn heren. Trouwens, wie maakt er eigenlijk deel uit van die club van u? Wie zijn die enkele tientallen? Mijn beste dokter Kimball, wat hebben wij er nou voor belang bij dat een aantal mensen omkomen in een ramp? U oordeelt helemaal in uw eentje over beslissingen die een groep geleerden na lang en zorgvuldig wikken en wegen getroffen hebben. U bent psychiater, geen geoloog, nog antropoloog, nog econoom, nog fysicus. Wat zijn uw bronnen, uw informatie, uw waarnemingen? Als u meent dat sommige gebieden echt moeten worden geëvacueerd, dan neemt u aan dat minutieuze studie heeft uitgemaakt welke rampen ons boven het hoofd hangen. Maar als ik u dan zeg dat de studie over een eventuele evacuatie met evenveel zorg gebeurd is, neemt u dat niet aan. Is dat redelijk? Als u daar eens spel tussen krijgt, dan ben ik bereid mijn houding helemaal te herzien, dokter Kimbal. Zo staan de zaken er momenteel voor, Erika. Tja. We moeten afwachten wat dokter Kimbel meebrengt van de Noordzeebasis. In elk geval staat het nu wel vast dat Smol en Hinde valse informatie hebben verstrekt over het aantal aardbevingen. Ik vertrouw die beide geleerde heren niet. Ik ik min. Ze weten dus dat er iets moet zijn. Onbegrijpelijk. Geen voorbarige conclusies trekken, Greta. Zeg eens, ik. Ik ben deze eindloze woordenstroom meer dan moe. Ook groot gelijk. Ja. Ik ben bereid wat dan ook op te geven, achter me en voor me te verbranden of om op te blazen. Behalve dit ene, ik heb een reusachtig ding uit de maan tevoorschijn zien komen en neerzien duiken in de stille oceaan. Precies. En het ding was er en het is er nog. Ik ben het volkomen eens met Eter. Ik geloof jullie. En dokter Kimball is al even zeer overtuigd, dat weet ik. Van dit laatste ben ik niet zo zeker. Geloof jij in het bestaan van de planeten Eterwacht? Het heeft geen zin te gaan optellen hoeveel mensen er momenteel in geloven of niet. Dus jij gelooft er niet in. Heb ik dat gezegd? Ik zou op in mijn plaats... No, no, no, no, no. Goed, goed. Goed, Rana. voorbij. Ja. Was, was dat... Was dat echt... een aardbeek? Inderdaad, inderdaad, maar geen grote. Nee. het. Oh, oh, Wat afschuwelijk. Ja. Ik, ik ben er helemaal van alles te behoeven. Hebben jullie dat gehoord? Ja, dat is ja natuurlijk. Het, het scheen wel uit het, uit het binnenste van haar te komen. Dat deed het ook, Greta, dat deed het ook, Ja. De planeteneter gaat zijn gang. Ik, ik, ik vind dat het nu wel welletjes is geweest. Ik vind... We, we moeten het in de openbaarheid brengen. Dat kunnen we niet geven. Maar dat zou ik wel eens willen zien, Walter. Je moet eerst Kimbal mee hebben. Ja, als we maar wisten waar dat onding uit de aarde zal breken. Op de maan was het was het een pool, herinner je nog? Oh. Oh. Uh -huh. Dus het punt dat het dichtst bij de kern ligt. Oh. Ja, maar wie zegt dat dat algemene regel is? Er, er moet toch een uitweg zijn. Moeten we dan allemaal dood? Oh, ja. Van de maan is ook een stuk overgebleven, Greta. Misschien heeft de aarde net zoveel geluk. Ja, heel misschien. Oh, je bent er niet van overtuigd? Nee, natuurlijk niet. Kijk, als de planeteneteneten uit de aarde breekt, dan zullen alle oceanen leeglopen. Het water zal door het gat in het binnenste van onze planeet stromen, en door de grote hitte in één keer overgaan in stoom, en dan ontploft de aarde. Precies wat er gebeurd is met de planeet tussen Mars en Jupiter. Ja. Restant van de aarde, een gordel van asteroïden tussen Venus en Mars. Dat mag niet gebeuren. Kalm, kalm alsjeblieft. We hoeven dit allemaal niet zomaar af te wachten. Laten we liever even luisteren of er nieuws is op de, op de, op de radio. Ja, ik zet hem even aan, ja. een ogenblikje. Ja, ja. dat is goed. Japan en Impinea. Ja? Ja? De reeks bracht brachten in de ergst getroffen gebieden enige paniek teweeg... maar over het algemeen weten de mensen zich te beheersen. De geleerden stellen momenteel een lijst op van die gebieden waar de bewoners al aangeraden worden tijdelijk hun woonhuizen te verlaten. Oh. Zodra deze lijst bekend is, zullen wij hem omroepen, maar uit goede bron werd vernomen dat West-Europa niet tot de bedoelde gebieden zal behoren. Oh, ja. Nog in verband met de aardbevingen bereikt ons zo pas het bericht dat de bekende Italiaanse vulkanen, de Etna, Vesuvius en Stromboli, een stijgende activiteit vertonen. Oh. Op de oostflank van de Etna baant een brede lavastroom zich een weg naar zee. Er zou geen belangrijke nederzettingen bedreigen. Tot zover deze extra uitzending van de nieuwsdienst. Wij houden u op de hoogte en vervolgen u met ons muziekprogramma. Jullie hebben geluisterd naar het 26e deel van de planeteneter door Julien van Remoeitre, de aarde beeft. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes. Dokter Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Professor Hinden, Frans Somers, Ruimtevaartingenieur Smol, Paul van der Lek. Omroeper. Frans Kokshoeren. Technische realisatie: Tom Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld. Regie Bert Dijkstra. De van der deel 27. De hoekast. Op het moment dat ruimtevaart ingenieur Schmol en professor Hinder mij vertelden wat er precies te gebeuren stond met de aarde, kreeg ik de grootste teleurstelling uit mijn leven te verwerken. Terwijl de geleerden zich over de ware problemen bogen en koel cool en zakelijk de mogelijkheden nagingen... Had ik zitten knoeien, ik had zitten prutsen, beter gezegd. En al mijn energie gegeven aan niet bestaande problemen. Van schmol en Hinden wist ik dat het evenwicht in de aardkorst totaal gebroken was. door de gebeurtenissen die bekend staan onder de naam Grote Maanbeving. Er zouden massale aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. De Amerikaanse westkust had op dat moment alle behoorlijke klap in gekregen. En de aarde gromde dat dat hoorbaar en voelbaar was. in het anders zo seismologisch rustige West-Europa. Maar wat mij evenwel zo tegen de borst borstuiter was, dat men niets deed om bepaalde gebieden te evacueren. Zelfs niet die waarvan men met zekerheid kon voorspellen dat ze door een ramp zouden worden getroffen. Smol en Hinden antwoordden daarop met te zeggen dat het geen zin had een miljard mensen te verplaatsen. Daar kon ik nog in komen. Maar toen men zelfs de evacuatie weigerde van kleine landsgedeelten waar men hevige vulkaanuitbarstingen voor zag, toen wist ik dat er ergens iets niet klopte. Wat was hier eigenlijk aan de hand? Wat kon ik geloven en wat niet? Hoe kon ik achter de waarheid komen? Ja, vandaag de dag begrijp ik eigenlijk nog niet wat mij na de spiraaldeuren op de Noordzeebasis heeft gebracht. Juist op die dag. Maar ik mag niet vooruitlopen op de gebeurtenissen. Tijdens de kleine aardschok die het land deed schudden, was ik nog steeds in gesprek met de geleerde heersers van de basis, ruimtewarkageur Schmol en professor dr. Nou, dat leek me iets van sterkte twee. Ik vraag me af waar het epicentrum ligt. Waarschijnlijk de IJvel of zo. Onder deze omstandigheden valt hij helemaal niet uit te raden, mijn beste professor. Inderdaad, je hebt gelijk. In deze omstandigheden, inderdaad. Meneer, ik begrijp het allemaal niet meer. Onze hele aarde wordt door elkaar geschud met de vreselijkste gevolgen van dien. En u houdt hier een rustig wetenschappelijk praatje. Ik herhaal het nog eens, mijn beste dokter Kimbal. Wat kunnen wij doen? In de eerste plaats antwoorden op de vraag die ik u daar straks heb gesteld. Ik wil de namen kennen van de mensen die tot uw zogenaamde club behoren. De die dus weten hoe wij je horen staan. Oh, hebt u dat gevraagd? Dat weet u toch allemaal goed, meneer Smol. Dat spijt me wel, maar dat moet ik tegenspreken. Trouwens, die namen moeten geheim blijven. Wat zegt u geheim blijven? Voor de andere leden van de club bedoelt u? Dat bedoel ik inderdaad. Maar dat is toch gek en los te lopen. Wat is het doel van deze geheimzinnigheid? Waarom wint u zich zo op, dokter? U mag zich gelukkig prijzen. U bevindt zich in een gebied dat de ramp wellicht zal overleven. 1 miljard mensen zijn er slechter aan toe dan u. Goed. Goed, dan weet ik wat mij nu te doen staat. U hebt mij ongevraagd in uw club gehaald. Ik had mij daarom helemaal niet gebonden door uw geheimzinnige regels. Wat gaat u doen? Iets waar ik de volle verantwoordelijkheid voor ben. De... Mijn heren, ik kan niet zeggen dat het mij een genoegen was. <totstukken> Ah, u belet mij deze kabel te verlaten. Wij zullen het u niet beletten, maar u zult dat ook niet eens slagen mijn beste dokter Kimbal. Mijn vriend Hinde houdt u onder schot tot ik klaar ben met een paar karweitjes. En daarna laten wij u alleen, deur op slot wel te verstaan. Elektronisch slot natuurlijk, dat kunt u niet forceren. Nou, geen slecht werk voor begin alleen, dat slotje. Bovendien is er geen mens op deze verdieping en zijn alle muren, deuren, vloeren en plafonds volkomen geluiddicht. dicht. Nu zal ik eerst deze pruts voor verre verbinding even behandelen. Zo. Zo. Klaar. Als wij nu weggaan, dan bent u een van de best geïsoleerde mensen ter wereld, mijn beste dokter. Wie bent u? Huh? Wie zouden wij wel zijn? Ruimtevaartingenieur Smolen, en professor dokter Hinden. Ach, u lijkt toch niet aan geheugenverlies? U bent iets... U bent iets heel anders. mooi. Nou hebt u meteen stof om over na te denken. Ach, misschien zijn wij wel Marsmannetjes, dokter, wie weet. Dat zou mij helemaal niet verbazen. Dat is de beste die ik hier ooit heb gehoord. Wat zeg jij maar maar, professor? Dat de tijd is dat wij vertrekken, meneer Small. Goed. Even nog alles nakijken. Prachtig. Dat lijkt me volkomen in orde. Mijn beste dokter Kipbal, tot ziens op Mars dus maar. hè? Hm. <laughs> Kom, mevijde professor. Ik, ik zal je natuurlijk... Nog één beweging en ik schiet, Kimbal. Reken maar dat het raak zal zijn. Oké? Okay? Mooi. Achteruit nu. Tegen de wand. En omdraaien. Kom aan, mevijde ingenieur. Dan oh, volgt het nieuws. Zoals reeds meegedeeld wordt zowat de gehele aarde... de door een reeks hevige schokken. Ja. Na de Amerikaanse westkust, die nog steeds niet tot rust kwam, kregen ook Japan, Nieuw-Guinea en de oostkust van Australië het zwaar te verduren. Enorme vloedgolven overspoelden de eilanden van Polynesië, Micronesië en Melanesië. De bases in het Zuidpoolgebied hebben een onverklaarbare stijging van de grondtemperatuur vastgesteld Schuil, ja. over een gebied van ongeveer 100.000 vierkante kilometer. ...gaat het land ijs aan het smelten. Stormen razen met de nooit eerder waargenomen felheid over Antarctica. Napels ligt onder een asregen die neerdaalt uit de Vesuvius. De Hekla is in volle uitbarsting. In het Eifelgebergte hebben sommige kleine meren de kooktemperatuur bereikt. Zo. jullie het gehoord? De Zuidpool is aan het smelten. De planeteneter baant zich een weg naar buiten. Ga eindelijk eens op met die idioten verhalen. Ze zitten maar tot hier... We moeten Dr. Kimbal bereiken. Hij is in vergadering op de Noordzeebasis. Ja, nou, ik kan toch proberen of ik hem kan bereiken. En dan? Wat kan hij er aan doen? Heb jij het nummer, Greta? Ik, wel, uh, jawel, jawel, Erika. Uh, Zonne 12, nummer 17. 17. Nee, nee, nee, nee, 19. Ja, wat is het nou? 17. Ik... Nou, neem iets kan al mee als Greta. Dus, uh, 12, 17, 19. Ja, ja, ja, dat is het. Nou, ja. Zeg hem dan, Erika, dat wij hem kost wat kost moeten spreken. Hij moet nou eindelijk gaan inzien dat wij het bij het rechte eind hadden. Basis Noordzee ingeschakeld. U kunt zich melden. Ik ben Erika Blanker, astrofysica meneer. Kunt u mij ook zeggen of dokter Kimbal nog in vergadering is bij ruimtevaartingenieur Smol? Oh, dat treft net, juffrouw. Enkele minuten geleden zag ik toevallig dat ruimtevaartingenieur Smol en professor Hinden de basis verlieten. De vergadering moet er al afgelopen zijn. En dokter Kimbal was niet bij hen? Nee, zeer zeker niet. Het is natuurlijk mogelijk dat hij de basis langs een andere uitgang verliet. Oh, juist, ja. Uh, meneer, u bevindt zich toch bij de hoofdingang van de basis? Inderdaad, ufra. Dus als dokter Kimball naar de hele haven wil, dan moet hij u passeren? <laughs> als hij de kortste weg wil nemen, dan wel. Maar hij kan de haven even goed bereiken via uitgang C of F. Ja, ja, inderdaad. Uh, nou, dank u wel, meneer. Tot uw dient, mevrouw. Dus, dokter Kimbal moet momenteel op weg zijn. Normaal gesproken, ja. Hoe bedoel je? Nou, in ieder geval hoogstwaarschijnlijk. De vergadering is blijkbaar afgelopen. En Kimbal weet dat Erika hier op hem wacht dus. Hij kan opgehouden Ja, oké, oké, we zullen afwachten. Ja. Ik heb hem wel nodig. Wie nog ja. meer? ik eigenlijk ook, Walter. Jij? Ja, uh, laten we met z'n allen gaan, hè. In de bar kunnen we net zo goed naar de nieuwsberichten luisteren. Goed idee. Hier zitten we ons toch maar op te weten. Beschrijven wat er door me heen ging toen ik in Schmols werkkamer opgesloten zat. is onmogelijk. Het toestand leek me zo absurd, zo. volkomen onbegrijpelijk, dat ik een ogenblik dacht. aan hallucinaties te lijden. Het eerste wat ik deed na het vertrek van dat lugubere tweetal. was proberen de deur te forceren. Ik ramde er een stalen stoel tegenaan. Ik peuterde aan het slot. Alles was vergeefs. Het communicatietoestel leek alleen maar hopeloos. Smol had een hoop draden afgelukt, en toen ik. Ja, leek op het gebied van de elektronica probeerde ze opnieuw te bevestigen, veroorzaakte ik een vuurwerk van je welste. Ik probeerde de ramen, ze waren net als de deuren, elektronisch verzegeld. En bovendien van ontbreekbaar schokvrij glas. Ik krabde mijn nagel stuk op vloer en muren. Het was staal met een laagje bekleding. Inderdaad, was ik een van de best geïsoleerde mensen van de wereld. En toch, toch moest ik er iets op vinden. Uit alle macht dwong ik een opvormend gevoel van paniek terug. Ik dwong mezelf zo goed mogelijk na te denken. Na te denken. De stilte zuisde door mijn hoofd. Een vreselijke beukende, gekmakende stilte. En toen... Toen hoorde ik het. Uit de hoekkast. Weer klonk op een zachte klop. Mijn hart sloeg op hoog. Met knikkende knieën begaf ik me naar de kast... Ik aarzelde even, hand had ik ruk. Ik haalde diep adem, rukte de deur open. Op de vloer van de kast lagen als pas ontwakend uit een diepe, diepe slaap ruimtevaartingenieur Schmol en professor Hinden. Jullie hebben geluisterd naar het 27e deel van de planeet, etere door Julien van Remoortere, de Hoekast. Rolverdeling: Dr. Karel Kimbel, Jan Borkes. Dr. Walter Simons, Willy Ruys. Peter Lansheer, Hans Karsenberg. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Professor Hinden, Frans Somers. Ruimtevaartingenieur Schmol, Paul van der Lek. Omroeper, Frans Kokshoorn. Portier, Hans Hoepan. Technische realisatie, Tom Prudon, Beert Gertenbach en Bram Hengelveld, regie Bert extra. De planeteneter door Julian van Remoytre, deel 28, de uitbraakpoging. Ik ben nu gekomen aan het laatste gedeelte van mijn al zeer lange verhaal. Dag na dag had ik het astronautenteam van Beta 2 ondervraagd over hun belevenissen. Van het begin van de grote maanbeving van 2084 tot aan hun tocht door de Zuid-Amerikaanse wildernis. Uit hun relaas bleek dat het inderdaad mogelijk was geweest dat bij de grote maanbeving iets uit de maan was ontsnapt. En dat dit iets zich had neergelaten op de aarde. Uit deze waarneming hadden astronauten een theorie opgebouwd met als conclusie dat dat onbekende ding zich als het ware voedde met het binnenste van planeten. Het had de maan als een lege schelp achtergelaten en nu was onze wereld aan de beurt. Als de planeet even zou uitbreken kon de ramp onoverzienbare gevolgen hebben. De wetenschapsmensen, geleid door ruimtevaartingenieur Schmol en professor Hinde, wijfden deze theorie weg. Ze vonden het maar onzin. Ze trachten mij eerst gerust te stellen wat de aardbevingen betrof. Maar gaf het tenslotte toch toe dat deze schokkende katastrofale gevolgen zouden hebben voor het tal van gebieden. En dat 1 miljard mensen werden bedreigd. Ik moest natuurlijk wel toegeven dat men machteloos stond en dat het onmogelijk was 1 miljard mensen te evacueren. Maar toen men zelfs naliet kleinere groepen mensen weg te werken uit omgevingen van vulkanen die zeker op uitbarsten stonden. toen ging ergens een alarmbelletje in mij rinkelen. En de zaak werd helemaal op de spits gedreven toen ik in een gesprek met Smol en Hinde dreigde de gebeurtenissen in de, de openbaarheid te brengen. Op dat moment haalde Hinde een pistool voor de dag en dwong mij tegen de muur te gaan staan. Smol zorgde ervoor dat ik perfect geïsoleerd in de werkkamer zou achterblijven, onmachtig om de buitenwereld te alarmeren.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 Ruimtevaartingenieur Smol, ben professor Linden. Oh, oh, ik ben geraappaakt. Oh. Oh. Wat gebeurt er? Wat is er? Oh, nee, nee, dat is toch niet mogelijk? Wie is daar? Ik hey, ken die stem. Dat is krankzinnig. Wie roept daar aan mijn oor? Oh, wie u bent, meneer? U zult mij hieruit moeten helpen. En waarom voor de drommel bevinden we ons hier in een kast? Zeg jij, wat voor een flauwe grap is dat? Mijn meneer, u, u, u, u bent toch echt? hè? u, u bent een gek. Waarom zouden we niet echt zijn? Kom, help eens een handje. Ik ben gerapt, en gewalst. Ja. Oh, mijn hoofd. De vreselijkste kater die ik ooit heb gehad. Ja. Kom, laat mij, laat me helpen. kom. Laat u mij wel net zien, eerst Zwol. Ik ga jongen. Je hoes is uit. Hoes? Wat voor een roes? Ja, misschien, misschien kan ik het allemaal verklaren, meneer. Gaat u, gaat u zitten, gaat u zitten. Ja, is... Ik zou wel uh, een borrel lusten. Zeg, meneer, zou u... Nee, maar u bent dokter Kimbal. Ieder ja. dat, professor. Wat komt u hier doen? Laat me eerst die borrel inschenken, professor. Maar daarna zullen we het onmogelijke moeten waar gaan maken. Zo niet, dan gaat de aarde eraan. Ik, ik hou het hier niet langer uit. We moeten dokter Kimbal vinden. Ja. Die is beslist al naar hier onderweg. Dat is wel een paar uur lang. Ik ga naar de Noordzeebasis. Daar zal geen mens meer van weer houden. Ik ga met je mee, Peter. Toe, Walter. Laten wij bij elkaar blijven. Het is beter dat iemand van ons hier blijft. Als dokter Kimbal via een omweg naar het ziekenhuis komt... kan die de andere op de hoogte brengen. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nou, zullen wij er maar... Even... Ja, blijf jij maar bij Walter gegeten, ja. oké? Okay? Kom, kom, Erika. Zorg goed voor jezelf, Peter... Ik, ik ben bang, Walter. Dat, dat klopt iets niet. Ach, jij ziet overal spoken. Zo gaat het een beetje beter hier. Een stukje. Ja. Maar wat u vertelde is gewoon verbijsterend, dokter. Dus. hebben we hier ergens dubbelgangers? Ik vrees dat er iets heel anders achter zit. U moet zich toch herinneren, wat er met u is gebeurd? Ik kan me helemaal niks herinneren. Net een diepe, droomloze slaap... waaruit ik wel straks ontwaakte. Ik herinner me dat de professor en ik... ...zelf de toestand bespraken. Hier in deze kamer. Ja, toestand? Wat voor toestand bedoelt u? had dan iets te maken met de Ja, dat wel. Maar ook nog iets anders. Ik, ik, ik weet het echt niet meer. Laten we de zaak eerst nog eens even reconstrueren, dokter. U beweert dat u ons vandaag kwam opzoeken... ...met de bedoeling ons te interpelleren over zogenaamde valse gegevens die we u zouden gegeven hebben. Ja. En u hebt ons hier ontmoet. Na het gesprek wou u woest naar buiten lopen, maar ik verhinderde u dat. Onder bedreiging van een pistool nog wel. Trouwens, u kunt toch zelf vandaag nagaan dat we hier volledig van de buitenwereld zijn afgesneden. De deur is elektronisch gesloten, de verbindingstoestellen werden onklaar gemaakt. Maar het is toch niet mogelijk dat u ons naar buiten zag gaan terwijl u ons korte tijd daarna... Ontdekte in die hoekkast. Ik vrees dat ik even u een verklaring heb, professor. Dit is een volkomen raadsel. We moeten hier uit ontsnappen. Weet u, weet u hoe het deurslot in elkaar zit. Nou, ik zal het eens even bekijken. Of, of, of een venster kunnen we geen enkel raam openen? Nee, nee, nee, nee, geen enkel. Ik heb alles op Ik Geprobeerd alles. Dat ja, slot dat. Nee, dat lijkt me niet te doen. Kom toch aan toe. Ja, misschien klinkt deze vraag u absurd in de oren, maar. Herinnert u zich nog hoe Erika ons verliet, meneer Smol? Erika? Ja. Welke Erika? Zegt u nou toch niet dat u Erika Blanca niet kent? Dat is toch fysica? Oh, ja, ja. Nou, en uh, wat was er met haar? U verleent haar toch ontslag uit de wat? Ik? Toen <laughs> nou. Wanneer zou ik dat gedaan hebben? Nee, dat is dat is ook haast onmogelijk, u. U hebt langer in die kast gelegen dan u wel denkt, mijn heren. Luister. Iets of iemand heeft u overweldigd, letterlijk en figuurlijk... Hij maakt zich meester van uw geest en wat zich daarbij een fysieke vorm aan, identiek aan de uwe. Dat, dat, dat kan toch niet? Ik geloof dat u hier knettergek aan het worden zijn. Ik ben bereid veel te geloven, maar ergens houdt het toch op, dokter. Denkt u nou dat ik u in die kast heb gedeponeerd om u later weer uit te halen? Dat heeft toch? toch nee, het heeft geen zin om nu een uitbraak te doen, meneer Smol. Het is het belangrijkste nu dat u zich herinnert wat er met u is gebeurd. Gelooft u mij toch? Ik heb het gevoel dat het lot van onze hele aarde op het spel staat. Ja Goed, maar als ik nou zeg dat ik me helemaal niets herinner... Het enige wat ik weet is dat, dat Hinder en ik ons bezorgd maakten over het stijgende aantal aardbevingen. Hé, hey, wacht eens even. Hadden wij het niet over een onbegrijpelijke massaverplaatsing binnen in de aarde? Weet je nog, Smol? Inderdaad, ja. Een massaverplaatsing naar de Zuidpool toe. Een uniek feit in de geschiedenis van onze aarde, maar een feit met grote gevolgen. Bedoelt u dat, hoe moet ik het zeggen, dat er binnen in de aarde een gewichtsverschuiving plaatsvond... en dat opeens de Zuidpool veel zwaarder ging weken dan de rest? Ja, dat is wel niet wetenschappelijk uitgedrukt. Maar zo kun je het toch wel duidelijk. een beetje verduidelijk althans. Ze hebben dus toch gelijk! Mensen, de planeet eten bestaat! Hij bestaat! En we moeten hier uitzien te komen. Heren, heer, u moet iets bedenken! Ik ben graag bereid iets te doen om dit blijkbaar onzalig oor te verlaten. Maar ik kan geen muren verpulveren. Hinden! Jij rookt toch? Roken. Ja, ja, af en toe een sigaar, waarom? Ik heb een idee. Kom, geef een sigaar en dan aansteek Hé, hé, Jim, een beetje rustiger. Je scheurt me met kleren van het lijf. Snel, steek een sigaar aan en laat hem verdomd fel roken. Dokter, help me eens even de tafel ja, te ja, verzouwen. Ja. We moeten die onder de branddetector ja, ja, krijgen. detector prachtig gezien. Je wilt die detector aan het werk krijgen. Ja, stom van me dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Ja. Dus, ze zullen ons komen bevrijden. Nee, dat hoop ik. Nou, kom, met die tafel. Ja, ja ja, ja, ja, ja. Zo, zo is het ver genoeg. Nou, geef hier die sigaar hinder. Ja, kruip eerst op de tafel. Nee, nee, nee, dat doe ik wel. dat. Doe ik zo. Zo. Nou de sigaar, professor. Alsjeblieft. Hou hem precies onder de detector. Als het lampje gaat branden, dan winkelt de alarmbel. Laat het dan drastelijk branden. Nog dichterbij, dokter. Ja, ja, ja. ja, ja. zo. Je ja, gaat het dat We is... krijgen we dadelijk de mannen van de lamp he. Goedenavond, mevrouw, meneer. Waar kan ik mee van dienst zijn? Goedenavond. Wij moeten dokter Kimball vinden, meneer. Hij was in vergadering bij ruimtevaartingenieur Smol en professor Hinde. En toen bij... Ogenblikje, mevrouw. Hallo, met wachtpostcentraal. Wat zegt u? Brand in sectie C7. Goed, kom maar aan.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 Portier, Donald de Marcas. Technische realisatie, Ton Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra. De planeteneter door Julien van Remootre. Deel 29, seconde van waarheid. Toen Erika en ik de gebouwen van de Noordzeebasis bereikten... ...vernamen wij dat er brandalarm was in de kamer... ...waarin dokter Kimbal waarschijnlijk had geconfereerd met ruimte-ingueur Smol en professor Hinde... Op dat ogenblik waren wij ervan overtuigd... dat deze laatste twee zich niet meer in het gebouw bevonden... hoewel zij, zoals u weet, er in feite wel waren. Nou ja, wij hadden op dat moment nog niet door wat er gebeurd was. Vanwege het alarm werd het ons verboden het gebouw verder binnen te gaan. En wij waren dus wel verplicht af te wachten in het kleine lokaal. Op van de zenuwen stelden wij de minuten af. En naarmate de tijd verliep... werd ik overmand door hopeloosheid... In een flits zag ik alles terug wat wij doorstaan hadden. De grote maanbeving. De planeteneter die oversprong van de maan naar de aarde. De dreiging met de grote behandeling. Het ongeloof waarmee men ons bejegende. Het onderzoek van dokter Kimball, De dood van John. En de capitulatie van Erika. En toch, toch hadden wij de hele tijd gelijk gehad. Nu de aarde kraakte en barst in haar voegen... Nu alle vulkanen vuurige slingers magma omhoog spoten... wist ik wat er te gebeuren stond en waar het zou gebeuren. De Zuidpool, die wegsmolt, Die geteisterd werd door de vreselijkste stormen die ooit gewoed hadden. Maar wat baat het nog? Was het niet onherroepelijk te laat... Thans volgt, zover bekend een overzicht van de rampen die onze aarde de laatste uren hebben geteisterd. De zone waar zich de ergste aardschokken voordeden vormt een kring rond de stille oceaan. De kusten kregen het het hardste verduren. Alaska is van de buitenwereld afgesneden. Voor de kust van Peru dook uit de oceaan een ontzagwekkende reeks vulkanen op die een asregen veroorzaken tot bij de grens van Peru, Brazilië. Tasmanië en Nieuw-Zeeland zijn zo goed als verzwolgen door enorme vloedgolven. De basis op de Zuidpool zwijgen al twee uren. Hun laatste berichten luiden dat de bodemtemperatuur met sprongen stijgt. Ten noorden van de Rosszee drijven ontelbare reusachtige ijsbergen. Kom, noem even van die kavel af, dokter. De brandploeg zou vluchtig plaatsen zijn. Oké. Okay. Zo. Zo, dat is dat. En wat nu? Wat ik nu ga zeggen, dat zal u vreemd in de orde klinken, mijn heren, maar tijd voor een nadere toelichting is er niet. U moet mij onvoorwaardelijk geloven en doen wat ik u vraag. Het is de enige weg om de aarde misschien nog van de ondergang te redden. Ik heb nog nooit iemand zo in raadsels horen spreken. Maar goed, we zullen doen wat ja. u zegt. Zodra wij uit deze ruimte komen, moeten wij een zo duidelijk mogelijk overzicht krijgen van wat er momenteel op de wereld gebeurt. Ik meen dat vooral de omgeving van de Stille Oceaan zeer belangrijk zal zijn en de Polen. Intussen moeten de zwaarste kernraketten dan zeer klaar worden gemaakt. Maar die raketten zijn uitverkend de zaak van de president. Als u het niet doet, dan hebben wij over een paar uur misschien geen president meer voor eeuwig en altijd. Wij worden bedreigd door een buigenaardse macht bij de heren. Vergeet dat toch vooral niet. Kunt u dat bewijzen? Jawel, maar er is toch geen tijd meer voor. Nou, we zullen wel moeten, hè Smol? Goed, ik neem de verantwoordelijkheid op maar. Hoeveel raketten zijn er nodig? Zoveel mogelijk. En ze moeten neerkomen in een praktisch onbewoond gebied. Zeer waarschijnlijk een van de polen. En de polenbasis dan? We hebben toch geen keus, professor? Het leven van enkele tientallen tegen het leven van miljarden. En het bestaan van onze planeet. Weet u wel wat u te wachten staat als zou blijken dat u het fout hebt, dokter Kimball? Ik weet wat ons allemaal te wachten staat als u het niet doet, meneer smol. En dat is een stuk erger. Aan u de keus. En dat u wel, ik kan me zeer goed voorstellen wat er nu in die omgaat gaat. Op, er is brandploeg. Jongens, haal ons hier als de bliksem uit. We zijn opgesloten. Forceer het slot, maar haast jullie. Gaat u ook gehoord, meneer smol? Er zal wel niets anders op zitten, dokter. Ik hou het hier niet meer uit, Walter. Goed, maar wat wil je doen? We moeten dokter Kimbal vinden. Er is wat met hem gebeurd, dat voel ik. ik begin nou stilaan meer dan genoeg te krijgen van al die gevoelens. Ik voel dit en ik voel dat. Daar schieten we niks mee op. Ach, je, je, je begrijpt het niet, Walter. En jij hebt het ook nooit begrepen. Ik heb me inderdaad nooit op sleeptouw laten nemen... door die dolle man over een of andere planeteneter. En dat is maar goed ook. Dus jij gelooft er nog steeds niet in? Minder dan ooit... En alles wat nu gebeurt, hier in het ziekenhuis bedoel ik... ...heeft er geen jood daarmee te maken. Bericht voor dokter Simons, bericht voor dokter Simons. Dat is voor jou, Walter. Dokter Simons wordt opgeroepen in cel 7. Dokter Simons wordt opgeroepen in cel 7, dringend. Groot nieuws. Dr. Kimball zat opgesloten samen met Smol en Hinden. Wat? Wat? En ik dacht dat hij. Dat twee... dachten wij ook. Maar het blijkt niet waar te zijn. Erika en ik hebben slechts enkele woorden kunnen wisselen met Kimball. Hij zei dat hij hoopte spoedig tot een oplossing te komen. Maar hoe dan? Ja, dat weten wij ook niet. Maar hij voegde er nog aan toe dat wij gelijk hadden. Toch niet met, de, met die planeten, Dat kan hij nog anders bedoeld oh, hebben. Peter, ik heb het altijd geweten. Rustig, maar ja. Er is in elk geval iets op deel. Iets geweldigs vermoeden wij. Waar zijn Kimbal en de geleerde heren nu heen? In de centrale computerafdeling. Ja, wij konden niet mee, dus wachten we hier af. En reken maar dat wij Kimbal zullen opvangen. Laten wij er ook heen gaan, Walton. Nee, nee, nee, het is echt beter dat wij op verschillende posten aanwezig blijven. Peter, jij houdt ons in elk geval op de hoogte, Kan he? ik jullie op dezelfde wijze bereiken? Ja, goed. afgesproken. Wat doen we, Greta? In de bar of ergens op een bureau? Oh, liefst in de bar, ik, ik wil mensen om me heen zien. Oké, okay, wij blijven hier op post. Tot straks. Op de wereldbol duiden de zwalmzaam weer in de zwaarste aardbevingen voorkomen. Er komen nog andere gegevens binnen. Wacht, ik voer ze onmiddellijk in de computer. Well, het blijkt overduidelijk dat de Stille Oceaan de kern vormt. Inderdaad. En wat nu met de Zuidpool? Wacht even. Van de basis komt helemaal niets meer door. Laatste berichten: fantastische stijging van de grondtemperatuur. Het ijs smelt zo weg en zware stormen tijsteren het oppervlak. Goed, dan moet u midden die snel de de kernraketten laten neerkomen en laat het vooral raak zijn. Heb je het gehoord, Smol? Oké. Okay. U bent dus heel zeker van uw zaak, dokter? Volkomen, meneer Smol. Ik hoop alleen ding, dat die raketten nog op tijd zullen neerkomen. Goed. Hallo, rakettenskader. Operatie Groen van nu. Ik herhaal operatie Groen van nu. Bunkers 1 tot 5 ontsluiten en rakettenstart klaarmaken. Ik herhaal bunkers 1 tot 5 ontsluiten en rakettenstart klaarmaken. Start over hoogstens drie minuten van nu. Meld u elektronisch. Meld u elektronisch. De inslagplaatsen zijn nog onnauwkeurig bepaald, Smoor. Dat weet ik. We zullen het bij benadering moeten doen. Kunt u de raketten enigszins spreiden? Dat lag in mijn bedoeling. Wat zegt de computer, professor. Hij verwerkt momenteel de laatste gegevens. Ach, dat is de vreselijkste gok die ik ooit gewaard heb. Die arme kerels op de basis. Die hebben dat waarschijnlijk niet overleefd, professor. Denk aan de mensen op de maanbasis tijdens de Grote Maanbeleving. Bunkers 1, 3, 4, start klaar. Dori, maar blijven 2 en 5? Hallo, raketenskader om, schiet op met nummer 2 en 5. Vooruit, opschieten. Laat maar, ik neem wel op. Hallo, met hinden. De president is aan de lijf voor ingenieur Schmoel, professor. We zijn voor niemand bereikbaar. Zelfs niet voor de president, oké? Okay? Uh... Dit is een bevel, hoor je? Eindelijk. 2 en 5, start klaar. En dit, mijn waarde dokter Gimbal, is wat men noemt het moment van de waarheid. Hallo, rakettenskader, verbinding via computer. Nummer één: vuur! We hebben geluisterd naar het 29e deel van de planeteneter door Julien van Remoertere, seconde van waarheid. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Dokter Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Greta, Barbara Hofman. Professor Hinden, Frans Somers. Ruimtevaartingenieur Smol, Paul van der Lek. Portier, Hans Hoekman. Omroeper, Frans Kokshoeren. Technische realisatie, Ton Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld. Regie Bert Dijkstra. Planeteneter door Julian van Remoiteren, Deel 30, wees op uw hoede. En daar ging de laatste van de vijf kernraketten die afgevuurd werden op de plaats waar het Zuidpoolijs zo bijsterend vlug aan het smelten was gegaan. Normaal gesproken had ik handen moeten rondlopen op van de zenuwen met angstige voorgevoelens. Maar nee, ik was ijzig kalm. Ik was rustig als nooit tevoren. En ik zag nu alles klaar en duidelijk voor me. Toen de raketten gelanceerd waren, gingen smal en hinder geen stap van het grote radarscherm vandaan. Het scherm waarop vijf gloeiende punten schijnbaar traag voortkortte. Wie had ooit kunnen vermoeden dat het zo eindigen zou? De grote maanbeving, de waarnemingen van de Beta-2-bemanning, het neerkomen van het ruimtelab en de tocht van de astronauten door het oerwoud. Mijn onderzoek. <laughs> mijn onderzoek. Ergens in mijn werkkamer liggen alle geluidsbanden die ik opnam. Wat zijn ze nu geworden? Archiefstukken of historische voorwerpen? Nummer 4 wijkt iets af, hoor. Ik ben al een bijregelen, professor. Nummer 1, hoogte 34.000 meter. De rest volgt. Nou, knap werk, al zeg ik het zelf. Laten we hopen dat het knap blijft. Ik ben er zeker van, mijn heren. Het is u niet verboden intussen enige opheldering te verschaffen, dokter. Nee, maar ik vrees wel dat het een lang verhaal wordt. U beweerde dat er buitenaardse wezens in het spel zijn? Ja, dat lijkt me volkomen duidelijk. Wat hun eigenlijke doel is, kan ik alleen maar vermoeden. Maar hun aanwezigheid staat vast. Die geschiedenis van ons stukje doelkast, hè? Juist, onder meer. Niemand op deze aarde is in staat om de geest uit mensen te halen... ...om daarmee een duplicaat van die mensen te bezitten. En u bent ervan overtuigd dat dit met ons gebeurd is? Wat het hebben we zelf kunnen vaststellen. En de doorslag werd gegeven door wat die duplicaat op een bepaald moment zei. Namelijk dat het elektronisch slot van uw werkkamer, en u citeer ik... ...geen slecht werk was voor beginnelingen. En met beginnelingen doelde hij op de mensen? Juist. U hecht dus werkelijk geloof aan wat de astronauten u verteld hebben... over de zogenaamde planeteneter? Wel, ik heb in hun hele relaas geen doorslaggevende tegenstrijdigheden kunnen ontdekken. En wel kleine tegenspraken, maar het zou psychologisch onaanvaardbaar zijn... en onverklaarbaar als iedereen precies hetzelfde had verteld. Dus ergens in de aarde zit zo'n vleermuisachtig onding? Ach, meneer Smol, laten we het niet zo letterlijk nemen. Ik weet niet hoe zo'n ding eruit ziet. Ook de astronauten niet. Maar dat dat ding er is, wordt nu wel afdoende bewezen. Of hebt u misschien een andere verklaring voor de rampen die momenteel ons aarde Ik begrijp nog altijd niet waarom precies Smol en ik uitverkoren worden om gedupliceerd te worden. Maar ik zeg toch niet dat u beide de enige waren? Enkele tientallen mensen volgden de ontwikkeling van het aantal uitschokken van nabij en begonnen op een bepaald moment vragen te stellen. U bedoelt dat al die mensen gedupliceerd werden? Dat, dat heb ik nog niet kunnen controleren. Maar u moet toch elke wel toegeven dat... ...die betrekkelijk kleine groep een potentieel gevaar opleverde voor de buitenaardsen ...die hoe dan ook iets van plan waren met onze planeet. Hmm. En als je die groep kunt uitschakelen, op de manier zoals zij dat hebben gedaan... ...dan loop je verdomd weinig risico dat er een spaak in het wiel wordt gestoken. Uw verklaringen schenen bijzonder goed in elkaar te passen, mijn waarde dokter. Maar ik begrijp één zaak niet. Waarom hebben de buitenaardsen toegelaten dat Small en ik ontwaakten... ...en dat precies terwijl u erbij was? U moet eerst weten wat eraan vooraf was gegaan, professor. Ik had er namelijk een paar zeer lastige vragen gesteld. Ze moeten vermoed hebben dat ik wel degelijk iets op het spoor was. Hoewel ik mij daar nog niet ten volle van bewust was. Maar toen zij ervan overtuigd waren dat hun werk hier ten einde liep. Ik bedoel dat het ding in de aarde zijn taak praktisch had vervuld. Toen hebben zij hun duplicaatvormen losgelaten. En u keek uw geest weer terug. Trouwens, zelfs al ontdekte ik u. We konden toch niet de isoleerde kamer verlaten. Nee. Want één ding zagen ze namelijk over het hoofd. De branddetector. Was die er niet geweest... dan zouden wij misschien nog steeds opgesloten zitten. En wat is dat ding in de aarde volgens u? Ik heb er geen idee van. Dat zal we het hopen onderzocht kunnen worden. Tenminste als die raketten hun doel treffen... en het ding vernietigen of tenminste onklaarmaken. Dat zullen we gauw genoeg zien, dokter. Uw theorie staat of valt ermee. Als na de ontploffingen de aardschokken ophouden... dan zit u inderdaad goed... Maar als ze doorgaan... Dan, meneer Smol, is het met onze aarde gedaan. Is duidelijk geworden dat de aarde getroffen wordt door de grootste natuurrampen die ooit hebben plaatsgehad. Praktisch alle landen die aan de stille oceaan grenzen zijn volkomen van de rest van de wereld afgesneden. Verkenningspiloten boven de getroffen gebieden herkennen nauwelijks de vormen van het land. Behalve dan van de kustgebieden. Een enorme vulkanische activiteit heeft zich ontwikkeld. Tenerife is in twee stukken gesneden door de ontploffing van de Taïde. De helft van Frankrijk zit onder een asregen die opstijgt uit de oude bergen van het centraal plateau. Napels wordt in aller eil ontruimd. De straat van Messina is praktisch opgevuld met lava die uit de Etna stroomt. De bekende breukgebieden waarin in normale omstandigheden talrijke aardbevingen voorkomen, hebben erger dan ooit te lijden van vreselijke schokken. Overal roepen de regeringen de mensen op om niet binnenshuis te blijven. Kamperen op een vlakke strookland bij voorkeur niet aan zee lijkt de beste wijze om de catastrofe veilig door te komen. Wij verbinden u thans met Rome waar onze speciale verslaggever nadere bijzonderheden heeft vernomen om de toestand in Italië. Het URH, dokter, op een paar seconden na. Wat is dat daar op het beeld? Op het een camerabeeld vanuit de eerste raket. Wat u ziet is een wolkenmassa boven de Zuidpool. Wat, die enorme spiraal? Ja, die daarin die storm zit, ja. Maar kan die storm de raketten dan niet doen afwijken? Tegen dat de wind ooit vat krijgt op het neersuizende raketlichaam, is de bom al lang ontploft, professor. Let op, daar gaat hij. Hinde, wat zegt de computer? Doet het perfect, geen afwijking. Met nummer drie een paar moeilijkheden, maar echt niet zo erg. Over op scherm zeven. Oké, okay, is gebeurd. Is de raket ontploft? Reken maar. Nummer twee? Nu. Vier heeft drie ingelopen. Ze komen praktisch gelijktijdig neer. Drie op de periferie van het doelgebied. Mm, dat is niet zo erg. Scherm C is uitgevallen. Oh, dat betekent, dokter, dat ook de vijfde bom tot ontploffing is gebracht. En nu naar de Telexafdeling, heren. Ik heb laten aansluiten op de belangrijkste seismologische centra. Voor zover deze nog bestaan, natuurlijk. In de eerste komenduren zou blijken of wij het bij het rechte eind hadden. Na het kernbombardement van de Zuidpool hielden de rampen niet direct op. Maar het werd ons nog gauw duidelijk dat wij over het hoogtepunt heen waren. Onze oude, trouwe planeet Aarde herstelde zich langzaam. De vloedgolven raasden nog een tijd door de wereldzeeën. Aardschokken deden op vele plaatsen de kort voor leven schudden. De reddingsacties namen maanden in beslag. En we betreuren tienduizenden levens. Ik was bij de bevoerrechter die een vlucht maakte over wat eens de Zuidpool was. Een verpulverd landschap met een geweldige krater. Waarop ooit opnieuw weer ijs zal komen. Onze geleerden hebben gepeild. Naar wat er zich in de diepte van die krater bevindt, men zegt, een onvoorstelbaar hard met uitzonderlijke grote massa. Zo groot dat de helling van de aardas waardoor wordt beïnvloed. Natuurkundigen hebben berekend dat die as over enkele eeuwen geen inclinatie meer hebben zal. En dat betekent dat wij naar een tijdperk gaan waarin de nachten altijd even lang zullen zijn als de dagen. Dat de zon steeds loodrecht zal blijven stralen boven de evenaar. Dat wij hier, in de gematigde streken, steeds zullen leven in het jaargetijde van de langere nachten. Pessimisten zeggen, een eeuwige herfst. Maar ik durf te beweren, een eeuwige lengte. We zullen ons moeten aanpassen. Want ergens in de diepte van de aarde zit iets dat van een andere wereld komt. Waar vandaan precies? Niemand die het weet. Heeft het bombardement deze planeet-eter vergoed onschadelijk gemaakt? Dodelijk verwond of gedood? Ik hoop het. Met u allen. Maar wij moeten op onze hoede blijven. Er zal ooit een dag komen dat wij geconfronteerd worden met andere levensvormen uit het heelal. Sommigen beweren dat het leven een universeel verschijnsel is en dat wezens met een grotere intelligentie als de onze, niet tot onmogelijkheden behoren. Wel, ik ben bereid om dit laatste aan te nemen. Mijn studieterrein is de menselijke geest. Elke dag opnieuw wordt er geconfronteerd met een steeds groter wordende zekerheid dat die menselijke geest nog maar aan het prullen begin van een lange weg staat. Een weg? Waarheen? Wie zal het voorspellen? Wie kan het ook voorspellen. Misschien een weg die ons uiteindelijk voert naar die andere ergens in de ruimte. En het is van belang dat wij ons op voorbereiden. En ik herhaal het maar. Dat wij vandaag, morgen, overmorgen, elk uur, dag en nacht op onze hoede zijn. Geluisterd naar het dertigste en laatste deel van de planeteneter door Julien van Remoiteren. wees op uw hoede. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus, professor Hinden, Frans Somers, ruimtevaartingenieur Smol, Paul van der Lek, omroeper Frans Kokshoeren. Technische realisatie, Ton Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld, regie Bert Dijkstra.